ja ja, ja, als we dat zeker wisten. Uh, waar zijn ze nou? Nou, ze staan hier buiten. Vlak achter de deur. Ik neem er wel mee. Goed hoor, rusten dan maar. hè? en uh, wees menselijk voor Japke. En uh, vanzelf kijken, vanzelf. Ik heb heel al gezegd dat ik maamke niet van school neem. Ze is nog te jong. Mm. En Japke schreef wel mm. Die doet geen domme dingen. Nee. Nou, eh. Uh, wel te rusten dan maar. Wel te rusten hoor, Jouk? Wel te rusten. Arjen een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het zesde deel. Twee werelden. Zeg Laas, ben jij al onder zeil? Nee, nog niet. Nou Laas, het is voor elkaar hoor. Voor elkaar? Ja. Met Japke? Met Japke? Zo. Nou, dat is dan mooi. Ze was hier vanavond. Zo. T, dat is dan de verkeerde wereld. Je begint bij het Vamke thuis. Maar weet jij dan van niks? Nee, man. Ik lig net in bed. Jij lag al te snurken. Heb je he, Mim dan niet gezien? Nee. Mim en Eegje sliepen ook al. Man. We hebben hier toch een herrie gehad met hille, Met hille. Ja, man. Ik ben met Japke in het duin. Een beetje, een beetje praten en zo. En toen betrapte hille ons. Hij aan het schelden van niks nut en geen boer en geen zeeman. En Japke moest meteen mee naar huis. Maar Japke wilde niet mee. Ik ben meerderjarig, zei ze. Dan doe ik de gendel op de deur, schreeuwde hille. Het is niet waar. Ja, man. Japke is daarom met mij meegegaan. Maar even later kwam joukje, joukje, Ja, de moeder van Japke. En die zijn toen samen naar huis gegaan. Wat een gedoe, hè? Uh, maar dat geeft toch allemaal niks? Als jij en Japke het maar met elkaar eens zijn. Zo is het, laas. Zo is het maar net. En ik heb Japke. Oh, het is zo'n lief vanke, laas. Zo'n heerlijk famke. Dat geloof ik graag. Nou. Wel terug, Arjen. Terustelaas. Slaap je, Arjen? Nee hoor. Ik lig nog zo'n beetje over alles na te denken. Hoe eh, Hoe vind jij Jiltje? Jiltje? Welke Jiltje? Nou. Jiltje van Neken en Oene natuurlijk. Ze komt ook wel tijd op de goede met Jabke en ons Eegje. Oh, die. Eegje heeft haar laatst nog naar huis gebracht. Ze was niet goed geworden op de goede. Ja, dat heb ik gehoord. Helaas, waarom vroeg je hoe ik Jiltje vind? Nou, ik heb vanavond een beetje met haar gelopen. Met Jiltje? Alleen maar gelopen, nou ja, alleen maar gelopen. Hoe vind je haar, hoe ik Jiltje vind, een best vankelaas. Als ik Japke niet had, nou, dan wist ik het nog niet. En uh, zou het wat worden tussen jullie? Als zij wil. Hey, ik wil wel, dan, dan, dan moet je dat vragen, joh. ja. Het is morgen zondag. Ja, maar het heeft geen haast, hoor. Dus uh, jij vindt het ook een goed vanke. Een goed vanke? Een best vanke? Een lieverd, daar? Oh, mooi. Arjen. Arjen. Hoi, dag op Sieber. Kom eens even hier, joh. Heb je even tijd? Voor mijn oom maak ik tijd. Wat ga jij doen? Ik moet uh, turro steken. Ja, dat moet gebeuren, hè. Die Torje wil en Torje kan, die moet torje voor Sint-Jan. Dat weet toch iedereen? Ja, zo is dat. Zo is het. Hoe gaat het met mijn zus? Met Mim gaat het uitstekend oom Sibor. Nou, Mooi zo. Maar wat is oom Sibal vroeg op pad? Wat, eh, wat, snufje. je. hebt al een aardig slokkenje op, man. En dat in de vroege ochtend. Nee, ik schreef vroege ochtend. Ik ben de hele nacht in touw geweest. Ik kom van het strand. Oh, op zo'n manier. Hebt u nog altijd een paar damerandjes in huis... van dat gestrande Geneverschip van toen? Ja, daar ben ik zuinig op, eentje. Daar ben ik heel zuinig op. Maar, eh, kun je mij vanavond even helpen? Helpen? Waarmee? Ik heb een paar prachtige planken gevonden, Arjen. Die kan ik heel goed gebruiken. Planken? Geen hout? Nee, jongen, nee. Eerste klas eikenhout. Ik heb ze naar het duin gesleept. Maar ja, ik kan ze daar alleen niet wegkrijgen. Kan je vanavond een handje komen helpen? Oh, dat zal wel gaan. Moet ik uh, deze Piet meenemen? Nee, hoeft niet. Ik neem een bles mee en dan redden we het wel. Goed. Dan kom ik naar u toe. Zo'n uur of tien. Dat is goed, mijn jongen, dat is goed. Afgesproken. Zeg, heb jij het al gehoord van Ties Kunnen? Hé, hey, wat is er met Ties? Hij is terug. Terug? Waar is hij dan heen geweest aan Siebe? Uh, Ties heeft een reddingsboot gekocht. Het is niet waar. Ja, <laughs> overmorgen komt hij hier naartoe. En uh, hoe komt hij dan hier naartoe? Ah, oh, met de beurtschipper, die sleept hem. Jonge, jongen, een reddingsboot. Een eigen reddingsboot voor de West. Die Ties zet wel door, hè. Ja, ja, Ties is een goeie, hè. Die boot komt in het buitenduin te liggen. Ja, vanzelf. Vanzelf. In het buitenduin. Niks, geen last meer van drijfstand op de standweg. En, en niks te maken met de commissie. Tjonge, dat zal wat worden, oom Siebe. Dat zal wat worden. Nou, tot vanavond, hè. ja. Tot vanavond. Dag uh, kijken. Hé, hey. nog Hille. Hoe gaat het? Best. We zullen er niet meer praten over een paar dagen geleden, hè? Ik, uh, ik heb je hulp nodig. Oh, gelukkig dat je dan toch nog naar hier komt. Wat moet er gebeuren? Ik moet nodig met een vracht zeegras naar de Mitsland. Maar onze merrie is zwaar van een vuiltje. Kan elke dag komen. Zou ik jullie Piet misschien kunnen lenen? Nee. Dat zou moeilijk gaan. Onze Piet is er niet. Is Piet er niet? Laas is toch op het Roggeveld. Arjen is met Piet weg. Oh, ja, ja, natuurlijk. Arjen is. Met Piet weg. Hij is turf, Turf hebben we nodig voor de winter, Hille. Ja, ja. Dat zal wel. Hille kan wel de oude bruin krijgen, hoor. Oh nee, zo'n zware vracht, dat kan de oude bruin niet meer trekken. Kom je erbij? Nee, daar is de bruine geen hors meer voor. Pst, als er geen hors voor was, geloof dan me niet dat ik het hele zou aanbieden, hoor. Nee, ik weet wat de oude bruin waard is. Dat is er echt geen horst voor. Dus, uh, Arjen is op het beste paard paardweg. Komt mm -hmm. die gauw terug? Nee, dat denk ik niet. Kan het ook in de namiddag doen? Nee. Want na het werk gaat hij Ties helpen met een nieuwe reddingsboot. Ja, ja. <hijen> dat zal wel. Je kan het niet laten, hè. Wat kan ik niet laten? Je bemoeien met alles en iedereen, en in het bijzonder met ons hier. Ik bemoei me nergens mee. Ik ga wel even langs Piet Bakker. Kijken of die me wel helpen wil. Je doet maar, Hille. Je doet maar. Ayus. Die leert dat nooit. Hij leert het nooit. Waar komt die boot te liggen? Ik zou zeggen, om me bij paal 20. Daar heb je een mooi breed strand. Dat is te ver. We moeten een plaats dichterbij hebben. Ik weet een goede plaats. Daar hoeven jullie niet meer over te praten. Waar dan? Tussen paal 17 en 18, in het duin, vlak voor het strand. Daar ligt de boot goed beschut en toch heb je daar een soort natuurlijke gang... ...rechtstreeks naar het strand. Hmm. Uh, gaan we daar dan een schuur bouwen? Nee, niks geen schuur. Waarom niet? Nou, ten eerste is een schuur veel te kostbaar. Wie zal dat betalen? En ten tweede, daar zouden we in de West toestemming voor moeten vragen. En die toestemming krijgen we nooit. Precies. Maar hoe willen jullie die reddingsboot dan beschermen? We nemen een lange kar, een lang wijn. En die laten we daar staan. Daar hebben we geen toestemming voor nodig. Dat is mooi. Dan staat de reddingsboot bij wijze van spreken al klaar voor vertrek. Niks, geen extra geschouw. Ja, maar je uh, kunt die lang wijn met zoek ja. toch niet zomaar in de open lucht. En nou, wat zeur je nou? We dekken de boot natuurlijk af met zeil. Ja, ja, maar met, met, met zeil doe, doe je alles. Daar kun je de hele bliksemse boel tegen weer en wind mee afdekken. En we stellen een ploegje samen die op geregelde tijden de zaak controleert. Hm, maar krijg je daar dan geen last mee? Van de commissie bedoel ik? Nee, ja, je mag geen vaste betimmeringen maken in het duin. Maar je mag een kar toch neerzetten waar je wil? Zo is het maar net, Arjen. Zeg, wanneer dacht jij alles te plaatsen? Nou, zo gauw mogelijk. Uh, zaterdag bijvoorbeeld. Zaterdag hebben we feest. De operatie Ja, natuurlijk. Nou, dat doen we toch vrijdag? Vrijdagmiddag. Ja, dat is goed. Hmm. En uh, hoe doen we dat dan? Hoeveel man heb je nodig om de boot de duin in te krijgen, Oh, uh, Man of acht. Ach. Met paard, natuurlijk. Ik kan voor drie man zorgen. Man en paard. Maar uh, dan kom ik gemakkelijk tot acht. En dan gaan wij samen de sloep ophalen, Arjen. Vrijdagmorgen vroeg. Dan zeilen we rustig naar paal 17. Ik ben om acht uur bij je. Afgesproken. En jij bent om een uur of twaalf met drie man bij me. Ja, dat kan je op berekenen. Nou. Dat staat aan vast, mannen. Allemaal nog een biertje? Ah, ik graag. Nee nee, ik bedank, ik ga naar Mim. Ah, ik ga ook naar huis. Eh, Klaas, breng hier nog even twee bieren. Dan zien we elkaar dus vrijdag. Ja? ja. Tot vrijdag. Jus. Nou. Dat wordt mooi met de herfst. Hoe bedoel je? Man als die boot daar in de duin ligt. Dan zijn wij toch altijd de eerste? Ja. Dan zijn wij al op zee. Als de schuit van de commissie nog moet worden ingespannen? Ja, daar ziet het wel naar uit. Hè. <laughs> zeg, uh, zaterdag, operiet, hè? Ja. Zie ik je dan, hoor? <laughs> Wat een vraag. Ja, maar uh, zie ik je dan ook uh, met een famke? Wacht maar af, jongen. Wacht maar af. Maar uh, niet met Japke, hè? Hoezo niet met Japke? Nou, zie uh, buren van dat overal rond dat Japke van hem is. Zie <lacht> buren, die zandzak. Ja, zijn vader heb het er al met heel over gehad, zei hij. Nou, ik zou zeggen, wacht maar af, jongetje. Wacht maar af. <lacht> En de mensen op het strand, Mim. Iedereen kwam kijken naar die nieuwe reddingsboot. Ja, dat heb ik gemerkt. Hoezo heeft Mim dat gemerkt? Nou, heel eenvoudig. Het was vanmiddag een houtveiling bij het Kunnebosland. <laughs> bij het Kunnebosland? Vandaar kan je toch niks op het strand zien? Nee, <laughs> maar vanwege die drukte op het strand was er haast geen mens op de veiling. Oh. En ik heb daarom voor een heel schappelijk prijsje een flinke partij brandhout in de wacht kunnen slepen. Dat ligt daar klaar, laas. Misschien kun je het met oude Bruin morgenochtend even ophalen. Dat doe ik dan maandag wel, Mim. Morgen is het op een riet. Ach ja, natuurlijk. Maar dat wist jij, Mim. Dat wist jij. Dat wist ik. Nou, dat er op die veiling maar weinig mensen zouden komen. Want anders ga jij toch nooit naar zo'n veiling toe. Ja, ik zag zoveel volk naar het strand trekken. En een mens moet soms zijn hersens gebruiken, Eegje. Anders komt hij er niet. Ik vind het anders maar niks. Nou, wat vind jij nou niks? Dat ze die reddingsboot in het buitenduin hebben gelegd. Nou, hadden ze hem dan in het binnenduin moeten leggen. Nee, maar ik vind het wel raar. Die hele boot. Raar. Maar het is toch heel goed, Laas. Elke keer als er wat is, dan verjakkeren ze hun tijd met die boot van de commissie. Dat gesjouw over dat duim. Maar je kunt toch niet alles op je eigen houtje maar doen? Nee, nee, nee. Dat ben ik niet met je eens, Laas. Kijk maar eens naar de laatste keer. Welke laatste keer? Nou, met die Duitse drenkelingen. Toen hebben ze vanwege het drijfzand de reddingsboot helemaal over Horen moeten trekken. Ze waren uren te laat.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 Van wie? Van Laas. Van Laas? Heeft Laas een famke, zeg je? Hm? Ach, daar geloof ik niks van. Nou, wacht maar eens af. Wie is het dan? Dat vertel ik niet, kijken boer. Dat vertel ik niet. <laughs> maar uh, Eegje, alles goed en wel, morgen is het lentefeest. Maar vandaag is het biddag voor het gewas. Ga je mee naar de kerk vanavond? Natuurlijk, Mim. Natuurlijk. Broeders en zusters, er moet in vroeger dagen hier op de Schelling een beeld hebben gestaan van de apostel Johannes. In het westen ergens op de Grie aan de watrand. Daar trok men in een soort processie heen om de zegen over de oogst af te smeken. De heren zij lof en dank, zongen zij. En heer ontvang zowel ter land als ook ter zee. Voeren niet velen van ons geslacht ter zee? En hebben velen van ons niet een vader of een zoon ergens op de oceanen? Ook in deze bedag voor het gewas gaan vele gedachten uit naar de zee. En zien wij de werken des Heren niet? Zijn wonderwerken, zowel in de diepten der zee als ook op ons eiland. Wij strooien de korrels uit, de moeizaam door ons toebereide aarde ontvangt ze. De rest is aan de Heer. Met elke ademtocht schouwen we uit naar Gods daden. Wij zijn klein en onmachtig. Hij groot en almachtig. Zijn werktuigen zon, regen, wind en hagen. Zijn hand straf en mild. Kirie Elijssel. Wij als scheepjes op de woelige zee. Hij de wind die ons blaast naar zijn welbehagen. Naar oost, west, zuid of noord. Of naar het ooit waarvan geen thuiskomst meer wordt gemeld. Kyrie eleusel. Maar dan ontspruit het zaad. Elke korrel zendt zijn halm in de hoogte. Elk naar zijn eigen aard. Rogge geeft rogge. Haver haver. En gerst gerst. En de aardappel stoelt tot tientallen uit. Onvoorzien in de vruchtbare aard regen en zon, hagel en wind. De Heere geeft met mate, met mildheid, en zo komt alles tot wasdom. Zo moet het zijn, Heere, laat het goed zijn. U hebt geluisterd naar het zesde deel van onze hoorspelserie, Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Wim de Meijer, Truus Dekker, Kees van Ooyen, Hans Hoekman, Ingrid Heintzius en Joop van der Donk. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.